Twee uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. D66 wil dat OV-Forensen niet worden getroffen... door de afschaffing van de onbelaste reiskostenvergoeding. Verkiezingscongres in Den Haag heeft een voorstel daarvoor overgenomen. In het voorstel wordt gesteld dat OV-Forensen worden ontzien. Andere partijen die eerder een akkoord sloten over de forensen tax, willen er helemaal vanaf. D66 wil de forensen tax wel handhaven... maar OV-gebruikers moeten worden ontzien.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 Na een ongeluk op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Hoofddorp, 2 kilometer. De rechte is daar dicht. Helemaal dicht is de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Bij knooppunt Gouwen staat inmiddels 5 kilometer file. De oorzaak is een ongeluk. Verkeer richting Den Haag kan beter omrijden via Bodegraven en Alfa aan de Rijn over de N11. Op de A13 vanuit Rotterdam naar Den Haag bij Delft Zuid, 2 kilometer. Ook dat heeft te maken met een aanrijding. Alle rijstroken daar zijn weer open. En bij de werkzaamheden op de A50 van Arnhem naar Os... bij Knoop het Eewijk, drie kilometer. Deze maand in Plus Magazine. Slim nalaten. Tips voor een zorgeloze erfenis. Slanker worden of sneller herstellen na ziekte? Eet meer eiwitten. U leest het in Plus Magazine.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 Tros Autoshow. Ja, luisteraars, en dan hoort u ineens niet de naam van beide vaste presentatoren... ondergetekende Carlo Bransen en Bas van Werven. Want Bas, die heeft het even een stuk minder. Die ligt in een Duits ziekenhuis nadat hij was wezen klussen. Presentatoren moeten niet klussen, daar is Bas nu ook achter. Het feit is wel dat hij enige weken vermoedelijk... Uh, buiten beeld is, om te herstellen. En wij wensen hem vanaf deze plek heel veel beterschap. We gaan het vandaag hebben over botsproeven... nadat ik u heb voorgesteld aan ten eerste... mijn invallende co-host Henry Stolwijk... hoofdredacteur van het De Auto het blad de auto heel goed. Eh, van de knak hè? de koninklijke de Nederlandse de automobiel. automobielclub klopt ja. klopt. Eh, en Michiel van Ratingen en die is, eh, wat is directeur eh? directeur ja, van secretaris-generaal precies secretaris ja hij is een veel ik weet het ja, ja. ja. wij <laughs> hebben nog nooit een secretaris-generaal nodig nee, nee. Ja. dubbel de, debuut Jozef Luns was volgens mij de laatste. Uh, ja, en, nou, dan, en dan jij. Het is goed om in te stappen. Ja. Precies, wij gaan praten over Euro NCAP. De botsproeventests in, uh, in het Europese. Want er komen, als ik het goed heb, woensdag weer een aantal belangrijke resultaten erbuiten. En die ga jij ons uh, alvast uh, verklappen. Toch? Ja, inderdaad. Uh, er zijn zes nieuwe auto's die we recentelijk getest hebben. Ja. Waaronder een aantal, denk ik, heel... Aantrekkelijke auto's, uh, ja. de nieuwe Audi A3, uh, de Ford B-Max, we hebben de Kia Seat, die uh, eigenlijk pas drie jaar geleden uh, geïntroduceerd is en ja. nu weer opnieuw uh, een nieuw, nieuw gezicht krijgt. Uh, de Renault Clio, de nieuwe versie, en dan natuurlijk uiterlijk de Volvo V40, die natuurlijk ook heel, heel veel uh, nieuws naar zich toetrekt. Benieuwd wat het gaat worden. We gaan het zo luisteren. En gaan we het dan ook even hebben over de Amerikaanse test. Want daar is nog wel een relletje aan de gang, hè? Ja, ja dat al. klopt. Uh, vorige week zijn er wat nieuwe resultaten gepresenteerd van een ja. compleet nieuwe test. En daar kwamen de Europeanen niet echt heel goed uit. Niet alle Europeanen, moeten we dan zeggen, toch? Ja, een bepaald premiummerk. Wat dan wat problemen, laten we zo zeggen? Ja, nou ja, een zijn kwaliteitssymbool. Oh, ja, wat ja. leuk. Daar ja, gaan ja, we het zo leuk. meteen allemaal over hebben. Dan hebben we. Uh, uh, nog een gast, die komt binnen op het moment dat hij nodig is. Zo, zo doen we dat met Brabanders hier. Uh, Mario Vos. Uh, Mario Vos heeft gereden met uh, een aantal nieuwe typen Jaguars in de afgelopen week. Als en een van dus, de eerste. Als een van de... Ja, voor, ja uit de tuurlijk, uit, zeg. Dus um, we hebben een overvolle uitzending en dus snel van start. En dan beginnen we met het autonieuws, Henry. Wat ja. heb je voor ons bij elkaar gesproken? Op? Ja, dat was zoeken deze week. Nou, dat is niet waar. Het barst weer van het autonieuws. En een aardig nieuwtje komt uit uh, Pebble Beach. Dat is een heel mooi concours ja. in, uh, in Californië. Eén van dé grote concoursen. Hè? Misschien wel het meest prestigieuze. Zou zomaar kunnen. Ja. ja, Daar kom je ook niet zomaar binnen. In dit geval heeft Bentley daar een, uh, een sneak preview... dat is een mooi woord voor uh, vast een beetje publiciteit zoeken... Ja. gegeven van de nieuwe tweedeursversie van de Mulzan. Het grappige is dat daar journalisten en toekomstige klanten bij mochten. Bentley wil die auto natuurlijk heel graag in productie nemen... Maar je mocht er geen foto's nemen. En dat vind ik dan weer grappig, dat ze wel tekeningen vrijgeven. Dus ja. Ja, op onze site kun je dat terugzien. Het was niet alleen een tweedeurs, maar ook een uh, uh, cabriolet, volgens mij. Ja, een cabriolet. Ja. Ja. Dit is ongelooflijk voor de beeldbepaling. Even luisteraar: de Mulzan is een soort van. Ja, het is een soort van, het is een soort van rijdende, rijdende uh, salon. Het zijn hele grote auto's. Heel grote, grote, auto. Heel grote, grote auto's. En om daar nou een cabriolet van te gaan maken... dat moet een boeiend resultaat gaan geven. Maar dat zien maar we dus binnenkort. Je kunt er in ieder geval nog met z'n vieren in zitten. Dat is in ieder geval een mooi gedachte. Nou ja, het is in ieder geval voor een tonnetje of 6, 7 wat die auto gaat kosten. Uh, een anderhalve ton de man. Nou, ja, we nou het wat, tegenwoordig. Je het er? wat ja. maakt het? Goed, de Bentley. De Bentley was dat, maar er is meer nieuws en dat is best wel aardig en dat is heet van een haalt. Dat komt net binnen. Dat is dat wij het bekende, we kennen allemaal Slotenmaker. Dat is een, uh, school, een, een anti school, ja. is Jarenlang, uh, Meneer Slotenmaker is zelf overleden, maar die naam is uh, in tot uh, is bij ouder gebleven. Volgens mij was het de eerste anti ter wereld zelfs. Hij, uh, het, uh, ik, ik, zie daar knikken. Het was voor mijn tijd. Ik denk dat het zomaar klopt, dat dat ja. helemaal waar is. Dus in ieder geval is die heel bekend. Uh, ja. Uh, en daar is een grote verandering gaande. BMW neemt die slipschool over. En die oh ja. gaat door als BMW Driving Experience slotenmaker. Eigenlijk gaan ze auto's leveren en wordt dat gewoon. Dus een BMW slipschool. Het is best opmerkelijk En ook een knap prestatie van Maar je BMW. mag er ook blijven komen als je een Opel hebt. Tuurlijk mag je komen. Eh, het blijft wel slotenmakers, plus het BMW gebeuren. Maar ja. het geeft wat extra's aan het hele cashier natuurlijk. En BMW gaat dan auto's inzetten. Dat is mooi. Dat is ja. weer een verandering. Ja. En veranderingen zijn altijd leuk. Waarom, waarom doet een fabrikant dat? Want je ziet dat Mercedes eh, is nogal bezig met die... Eh, die gaan zelfs een heel soort van, van, van trainingsprogramma... voor jonge eh, bestuurders opzetten. BMW koppelt zich nu heel erg aan, aan uh, slipschoolachtige Instituten om ook ja. maar de mensen naar een hoger plan te tillen? Is dat vanwege alle nieuwe elektronica nieuwe alle, alle systemen? die ja, en zitten? Ik denk dat, is... dat je klanten op een andere manier aan je moet binden dan vroeger het geval was. Kijk, mensen binden zich niet meer aan merken, maar meer aan wat er omheen gebeurt. En jongeren, om die nog bij automerken te betrekken, moet je meer bieden. Het is ja. experience. Ik denk dat dat er heel veel mee te maken heeft. BMW heeft ook vooral oudere klanten. Dat is gewoon zo. Jongere mensen kopen auto's met andere argumenten. Met andere ja. ratios, andere emoties, zo je wil, En ik denk dat dat helpt in hun communicatie naar die doelgroep toe. Van ja. joh, wij zijn veilig, je kunt er alles mee. Ik denk dat dat het grote argument is van dit soort veranderingen. Toch leuk voor, uh, voor een instituut, toch als slotenmakers, dat uh, BMW dat blijkbaar allemaal prachtig vindt en daar zwaar in is gestapt. En nou, wat je in ieder geval daarmee zeker weet, is dat slotenmaker de naam is. Want BMW is ook ja. een naam, die doen dat niet zomaar. Er nee. nee. zal over nagedacht zijn, vermoed ik zomaar. Ja, toch? Ja. Ja. Goed er is meer nieuws en dat komt eigenlijk uit de Duitse hoek. Uh, we krijgen een nieuwe Volkswagen Golf. Ja. Dat is een September. hele belangrijke auto. Dat is uh, de zoveelste in de serie. En het aardige is dat deze auto. Uh, auto's zijn in de loop der jaren steeds zwaarder geworden. Meer elektronica, grotere motoren, maar we leven in een tijd van energie. Uh, ja, ja, we moeten ja. energie besparen, we moeten goedkoper rijden, we moeten minder brandstof gebruiken. En Volkswagen is erin geslaagd om die golf het gewicht terug te brengen naar uh, het uh, gewicht van de ondergolf. Ik zit, ik zit te denken, het is allemaal de schuld van Michiel van Ratingen dat die auto's zwaarder zijn geworden. Want uh, de, de, een gemiddelde auto heeft inmiddels geloof ik 16 airbags en allerlei andere marketing ellende om maar ongeschijnlijke veiligheid op te leveren. Is jouw schuld eigenlijk, Michiel? Ja, het wordt wel vaak gezegd. Zie je wel? Je ja. Uh, ja. Nee, ja, kleurt nu ook, Michiel. <laughs> of valt het mee? Je Go gooit de 16 airbags uit. Uh, en je bent uh, een stuk airbags. lichter. Maar veiligheid is natuurlijk ook niet onbelangrijk. Oh, dat is ook wel Het ja. is, ja. is, is kiezen. Maar in ieder geval, die, die golf die gaat terug naar zo'n 1150 kilo. Nou, dat is een hele besparing. Want inmiddels zit hij op de 1400, 1500 kilo. Oké. Okay. Okay. En Michiel, jij weet ja. het vast wel, blijft hij veilig? We gaan hem testen binnenkort. Dus uh, we zullen het weten, maar we verwachten uh, natuurlijk een topresultaat, hè? Het kan wel haast niet anders. Ja. Overigens hadden wij vorige week we het gehad over de nieuwe Range Rover. Zo die jij zegt, het ook zo mooi. Toch? Range oh. Rover. Uh, een gigantische 2,5 ton wegen terreinwagen ja, ja. luxury car. Mooi ding. Maar de nieuwe, die weegt ook 475 kilo minder ja. dan de vorige. Dus niet alleen gaan we naar kleinere motoren, maar ook naar lichtere auto's. Gelukkig ja. weer, hè? want ja. het was te dol. Dat is de keuze van materiaal natuurlijk heel belangrijk. Nou, bij, de, bij de Range Rover we zullen we moeten kijken wat het voor de prijs doet. Het grappige is dat er verhalen zijn dat die golf goedkoper wordt. Ja. Dat die juist in prijs omlaag gaat. Dat ja. zou een dat hele die... knappe prestatie zijn voor die Duitsers. Ja. Ja. Sneller te bouwen, uh, Sneller minder ingewikkeld minder, minder ja. Is ja. Wikkeld, en dat soort dingen. Zo. Nou, ja, nou, dat is nou, toch, uh, ja. toch Volkswagen. Oké, okay. had jij nog meer nieuws of zeg je van uh, laat mij even... Ik heb er los, nog uh, één ding even kwijt wil en dat is dat onze vrienden van Opel, ja, die toch... Ontzettend moeten strijden om, het om boven water te blijven. He. Ze dreigen onder te gaan. En dat gaat niet zo heel goed, want opnieuw is er voor een fabriek arbeidstijdverkorting aangevraagd. De derde al, hè? De derde. En in dit geval is het ijzendag. En misschien mag ik dat even zeggen, daar hebben wij nog een bijzondere emotie aan, Carlo. Dat zou denken, we hebben die fabriek geopend ooit. Ja, ik dacht dat andere mensen het anders zagen. Maar ik had ook. Nou, Kool was er ook bij. Ja, Kool was er ook, kol, ook bij. Ja, ja, ja. Maar de aandacht ging toch al vooral uit naar jou toen. Nee, maar we waren erbij en toen dachten we dat alles anders zou. Worden. en ja. nu zie je dat zo'n mooi merk toch steeds meer in de problemen komt, vind ik wel jammer. Ja, en wie had het kunnen denken van het grote, machtige Opel... wat toen al, geloof ik, 36 jaar lang de best auto in Nederland was. Ja. Ja. Ja. ja, beroerd. Heel beroerd. Maar goed, uh, uh, Michiel Verratingen, welkom. Dank je wel. wat is het ook alweer? Uh, wij zijn een organisatie uh, die in Brussel zit en die auto's test... Uh, en daar sterren op zet voor de consument om te zien hoe veilig die auto's nou eigenlijk zijn. Voortgekomen uit een aantal veiligheidsorganisaties, geloof ik, uit ja, allerlei landen. Ja, er toch? zijn an, an, een groot aantal uh, landen die daarbij betrokken zijn... maar ook organisaties, uh, automobielclubs voor, uh, bijvoorbeeld, of uh, in Nederland uh, de Consumentenbond. Dus echt een heel breed spectrum van uh, ondersteunende organisaties. Ja. Wat het uniek maakt, is dat het eigenlijk helemaal niks met wetgeving te maken heeft. Het zijn hele andere testen, het zijn eigenlijk veel zwaardere testen met veel zwaardere eisen... En dat maakt eigenlijk dat uh, tegenwoordig het, het Euro Eéncap, uh, de Euro ncap protocols en de testen, ja. eigenlijk meer de dienst uitmaken dan, dan de wet. De wet, daar moet iedereen aan voldoen. Dat, uh, dat is prima. Dat zijn de minimum eisen. Dat zijn de minimum eisen, ja. Maar uh, eigenlijk elke fabrikant die zichzelf serieus neemt, die gaat voor vijf sterren in Want, Euro NCAP. Als je, <coughs> als je alleen aan de minimum eisen zou voldoen, hè? stel, een Mausda daarover voort te vervolgen, dan zou je. Eén ster of twee sterren hebben maken. Uh, nul, nul, nul sterren. Nul maar sterren. Is er is er nul sterren. Dat is toch een minimum? Sorry. Er zijn er ook inmiddels merken die daar bewust voor kiezen. Die niet meer zeggen van we gaan voor de vijf. Maar wij kiezen om kosten. Uh, ja, door kostenbewuste ja, redenen. Die, die voor voor, voor wel, minder ja. sterren. Ja, ja. en dat zal wel, in de toekomst zal het wel meer worden. Want we gaan onze eisen nog verder uitbreiden. Zeker op actieve veiligheid gaan we dingen. Toe, toevoegen aan het programma. Ja. En daar heb je natuurlijk eigenlijk veel meer verschil... dan tussen passieve veiligheid. Dat is eigenlijk al twintig jaar oud. Dus dat weet iedereen wel hoe ja. dat moet. Maar ja. actieve veiligheid heb je heel duidelijk fabrikanten... die daar stukken in vooruit zijn ten opzichte van bijvoorbeeld Dacia. Hè, oh. Om maar eens iemand te noemen. Dat noem je me, ja, ja. Die er echt voor kiezen om... nou, daar gaan we niet aan meedoen. Wij houden de prijs heel erg laag. En we houden de auto's lekker simpel. Want dat wil, dat wil ons, onze cliënteel. Ja. Ja. Maar het scheelt wel goed. Per ster heel veel geld dan. Het, het scheelt heel veel geld. Uh, maar in de realiteit is het natuurlijk ook zo... dat als je naar de statistieken kijkt... Mm -hmm. dat het verschil tussen e uh, drie sterren, vier sterren en vijf sterren... ook werkelijk in uh, ongevalsrisico uh, ja. vertaald wordt. Hè? Dus als je een mm -hmm. vijf sterren rijdt ten opzichte van een drie sterren... heb je uiteindelijk meer kans dat als je in een ongeluk terechtkomt... dat je overleeft in een vijf sterren ten opzichte van een drie sterren. Laat daar niemand over twijfelen, want dat is gewoon gebleken... Ja. statistisch bewezen dat dat zo is. Ja, ja. is dat ook echt zo? Want ik, ik heb wel eens iemand horen zeggen van... Euro NCAP, dat is eigenlijk uh, um, voldoende aan een examen... waarvan je de vragen van tevoren al weet... Dus dat is het makkelijkste wat er is. Het gaat er juist om dat je verder denkt en slimmer opereert. Ja, Bijvo sommige van de kanten, ja, Om, om, dat om zeker, een ja. voorbeeld te noemen. Er is in, binnen jullie eisenpakket uh, wordt er nergens gesproken over een voetgangers airbag. Dus iemand wordt geschept en komt zachtjes heerlijk op een soort van <laughs> ja. alpingterras terecht... Ja. Uh, ja. in plaats van een harde motorkap. Volvo heeft dat nu. Krijgen ze daarom een ster extra... Of, nee, of ze krijgen extra, maar zij, zij kunnen nu... Uh, en dat is ook de reden waarom zij nu de topscore uh, all-time... in Urenk Cup zijn geworden met deze laatste serie of testen... is dat zij uh, eigenlijk veel hoger kunnen scoren... op voetgangersveiligheidsgebied dan alle anderen. Dus alle anderen hangen nu zo tussen de is, uh, 50 en 60 procent... van de potentiële 100 punten die oh, ze kunnen okay, krijgen. Okay. Zij scoren nu 88 procent, dat is nog nooit eerder vertoond... En hoe hebben ze dat kunnen doen? Doordat ze die airbag kunnen... Uh, ons hadden laten zien dat die airbag er altijd op tijd uitkomt. Uh, als die airbag er altijd op tijd uitkomt en bepaalde delen van de motorkap gaat beschermen... dan zeggen wij oké, okay, dat accepteren wij en dan doen wij de test uh, op, met, met die configuratie. En die configuratie heeft heel veel voordelen, want er zit veel meer ruimte tussen het motorblok en de, en, en, en, en, en de, de motorkap. Uh, en die krijgen dus veel betere resultaten. Okay. Dus de, het doel van uw eindcap is niet om, om designs voor te schrijven. Dat wordt door de fabrikanten al, altijd tegen ons gezegd: van, Alsjeblieft, schrijf ons niet voor. Ah, maar één toch uit het ander. Als je hele strenge ja, eisen hebt. het één het voort ander. Maar wij, wij, wij zeggen niet van je moet een airbag hebben. Of je moet dit hebben. Of je moet dat hebben. We zeggen alleen van als je 100% score wil hebben dan, je dat en dat dan hebben. dan moet je dat en dat hebben. Dan moet je dat en dat hebben. Bijna hetzelfde. Het, het, het, het, het, het, help me nog eventjes. Jullie zijn dus een Europese organisatie. Jullie krijgen, neem ik aan, ook de fondsen en dergelijke met heel Europa van fabrikanten en, en, en, en overheden. Ja. In ruil daarvoor rijden jullie een aantal keren per jaar een serie auto's uh, te pletter. Ja. Op allerlei uh, ja. manieren. En daar komen scores uit. Nou um, heb je net dus weer een hele serie gedaan. Ja. Van niet onbelangrijke auto's. Want ik zie op jouw lijstje staan inderdaad. De Audi A3. 3, de Ford uh, B-Max. B-Max. Ja. Ja. Uh, ja inderdaad dan de Kia, Volvo V40. De ja, uh, Kia Seat, Renault Clio. En, en dan de, hebben we nog eigenlijk een examen je? gedaan van een uh, pick-up die we een aantal jaar geleden gedaan hebben, de Isuzu uh, D-max. Isuzu so. D-max. Dus ja. je, je test Volvo V40, een Audi A3 en een Isuzu D-max. Begrijp ik niet? Ja, wij ja, testen eigenlijk auto's feit, in alle categorieën. He. He. Dus uh, het protocol dat wij hebben ontwikkeld geldt eigenlijk voor alle categorieën. Okay. Dus op die manier... Uh, en het, toen wij begonnen als Euro NCAP hadden we eigenlijk van... we testen alleen maar hatchbacks en dan superminis en zo. Ja. Maar tegenwoordig is het eigenlijk geen, geen doen meer aan. Alle auto's komen eigenlijk op een willekeurig tijdschip de markt op. Ja. Dus wij geven gewoon de fabrikant de kans om dat, dat die sterren te krijgen... op het moment dat hij ze nodig heeft. Hij nou, zit er toevallig bij. Hij zit er toevallig toeval. bij, precies. Okay. Vertel, wat gaan jullie de zesde... Of uh, volgende week, uh, week bekendmaken. Ja, maken over, ja de, ik noemde het net al. Uh, het grote nieuws, natuurlijk, is dat uh, de Volvo V40 zo enorm goed gescoord heeft. Uh, met uh, uh, eigenlijk 98% van, van 100. Uh, daarmee ook de topscorer uh, in onze historie van... 98 van de 100. 100. 100. Dat, is de 100. Perfect. Ja, ja, dat is bijna perfect. Uh, ja. En dat is voor een groot deel te danken natuurlijk aan... Dus de, de V40, de, V40. Nieuwe V40. Nieuwe de nieuwe V40. De nieuwe V40, V40. Ja, aan, aan ja. Te danken aan die, aan die voetgangers. Ja, uh, airbag die ze hebben, <laughs> airbag, hebben ja. uitge, uitgerold. Ja. Wat, wat, wat geen kleine klus is, dat kan ik je vertellen. Want het ja. is best moeilijk om dat uh, zeg maar zo te doen... dat het wel afgaat op het moment dat het moet afgaan. Is het een maar trainen? niet afgaat op het moment dat je een kleine aanrijding hebt met... Uh, Nee, in de stad. Het, ja, Want dat, dat ja. zal de verzekeraar niet erg prettig vinden als ze dan plotseling een airbag moeten gaan vervangen, ja. plus alle ellende. Vandien. Dus uh, daar zitten heel veel elektronica achter en, en, en algoritmes die dat uh, gewoon netjes uitrekenen. Ja, ja. Ja, misschien moeten we wel even zeggen als je met zo'n auto een fietser of een voetganger schept, ja. Dan, kom je op, dan komt die meestal op de motorkap Kap, of op de terecht. Vooruit ja. Hier wordt die blijkbaar via allerlei sensoren... Uh, wordt er een airbag geactiveerd terwijl de man nog aan het vliegen is of ja. vrouw. Ja. En komt dus inderdaad op een soort ja. van... Ja. Hard. Hard en op zich is dat, dat, dat van... is niet ja. zo nieuw. Want uh, de Jaguar XF had dat al eigenlijk. Al, die had al een keer een wat wij dan pop-up bonnet noemen. Ja. Ja. En ja. daar gebruikten zij ook een airbag mechanisme voor oh, wat, okay. die, wat die omhoog okay. groeide. Wat hier nou nieuw aan is, is dat die airbag eigenlijk verder naar buiten komt. Ook een deel van de voorruit mee gaat nemen. En met name de A-stijlen. De A-stijlen zijn natuurlijk in de huidige generatie van auto's enorm, enorm stijf. De voorruitstijl, de, de vooruitstijlen, waar, ja, voorrijd ja, ja. waar die aan vast zit. Die zijn zo stijf, omdat ze in de crash test moeten die er gewoon ja. voor zorgen dat het compact ja. gewoon netjes in ja. overeind blijft. Ik vind het een ingewikkeld vraag, maar wat is de trend van dit soort zaken? Volvo scoort 38 procent, dat ja. wil iedereen. Ja. Gaan wij dit nagemaakt zien, heel binnenkort? Wordt dat uh, een... Ik denk het wel. Ik denk dat veel fabrikanten ermee bezig zijn oh. met deze technologie. Ja, ze moeten eigenlijk nu wel. Nu het allemaal natuurlijk. Ja, want wij, wij hebben al aangegeven dat als je vijf sterren wil houden... dan moet je met percentage omhoog. Zo dus doen we dat eigenlijk, hè? de vijf sterren... Die we drie jaar geleden gaven aan auto's. Dat zijn vandaag de dag geen vijf sterren meer. Want die halen die score niet meer. Maar wij hebben gezegd in 2014 moet je al 65% punten hebben. Wil je nog een vijf sterren überhaupt kunnen krijgen. Okay. En vandaag de dag zit er toch een aantal... Tussen de 40 en de 60. Maar die die moeten je, dus omhoog. In, in, in, in verband met de tijd. De, hoe scoorden de anderen behalve dan de Isuzu? Want die boeit me niet zo. Ja, de Isuzu was vier sterren oh. en de rest was vijf sterren. Uh, vijf sterren, allemaal. Vij, allemaal vijf sterren. En ja, dat, uh, het feit dat dat kan tegenwoordig is, is echt uh, zeer bijzonder. Want uh, als ik, zo, zoals ik al zei, we hebben dat voetgangersveiligheidsverhaal sterk omhoog gedreven de laatste ja. drie jaar. Drie jaar geleden zaten ze gemiddeld op 25 procent van de van de punten. Wat kan. Vandaag zitten ze dus boven de 60. anders kunnen ze geen vijf sterren meer halen. Nee. Dus je eigenlijk bijna een verdubbeling dus, van, van de performance... was zich vertaald in veel veiligere artsen. Dus als, als secretaris-generaal ben je best tevreden? Daar ben ik best tevreden mee. Het ja, gaat goed, met de veiligheid. Ik, ik wil ook een baan, dat is secretaris-generaal. Je bent nu een ja. beetje secretaris-generaal. Oh, ja. ja, vind ik wel, zoals je dat dit doet, dit doet. Toch, toch wel. Ja. Oké, okay, dank je. Zé, um, uh, Michiel, dank je wel. Dat is eventjes een vooruitblik op wat komen gaat. Um, Amerika. Die hebben hun eigen tests en, en Australië heeft weer eigen. En ja, Japan, uh, Japan heeft ook weer eigen. Ja, ja. Met allerlei verschillende odontjes te maken neem ik aan. Ja. Maar in Amerika is iets geks gebeurd. Er zijn een hele hoop Duitse merken boos op, de Amerikaanse, op jouw Amerikaanse collega's. Ja. En dit zijn dan met name de Amerikaanse verzekeraars die zich verzameld hebben. En die hebben eigenlijk uh, een organisatie die heet IIHS opgezet. En die doen eigenlijk testen voor de Amerikaanse. Het voor, voor Insurance Institute for Highway Safety? Oh, ik, ik hoop dat je ja. dat zou weten, want dat is het wel. <lacht> wat leuk geweest. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ik had nog weten. Ja. Ja. Ja. Maar dat is natuurlijk een hele beroemde club eigenlijk in Amerika. Eigenlijk nog veel beroemder dan de overheid zelf als het gaat om veiligheid. En wat zij eigenlijk de afgelopen vier jaar gedaan hebben, is zij zijn helemaal in de data gedoken die ze hebben. Van ze hebben het van elk ongeval wat in Amerika ja, is gebeurd, alles. hebben ze alle, alle informatie. En zij zijn tot de conclusie gekomen dat uh, toch een een heel aantal frontale crashes gebeuren... waarbij de auto zeg maar net op de hoek geraakt wordt. Ja. En dat daar juist... Uh, heel veel doden te betreuren zijn. Offset, uh, Offset uh, testen. Uh, nou, testen ja. uh, we hebben natuurlijk al de... de full, full overlap test... Hè, waarbij de auto netjes tegen de muur gezet wordt. We hebben uh, de, small, de... 40% overlap test... die wij in Euro 1 ook doen. Waarbij je eigenlijk schuin... Schuims waarbij schuims je eigenlijk op de helft, op de helft uh, van ja? de auto raakt. Ja? En deze gaat naar een kwart toe. Die gaat de, eigenlijk de, de impact... Heeft plaats op een kwart van de neus. Dat zijn de en, meeste ongelukken, bedoel je? Ja, het nou, het zijn niet gebeuren. de meeste ongelukken. Maar veel. Die, maar het zijn veel ongelukken: uh, ongeveer 10% van, van alle frontale crashes. Maar ze, ze zijn heel vaak, leiden ze tot dodelijk letsel. Ja. Waarom? Omdat je eigenlijk de longitudinale uh, crash zones helemaal mist. Hè. Ja. Waar de auto helemaal voor is. is omdat je te technisch wordt. Ja. Dit, dit is een verandering weer. In het denken over veiligheid, mag ik dat zo uitleggen? Ja, het is weer, weer een maatje hoger, hè? De, de, de lat weer een maatje hoger leggen. Uh, kijk, de vraag die wij krijgen: van, moet, moet Euro-NCAP dat dan ook gaan doen? Dat is wel de uh, vraag waar het om gaat, natuurlijk. Ja, je noemde net al uh, gewicht. En gewicht ja. en safety heeft natuurlijk heel veel met elkaar te maken. Uh -huh. uh, wij als Euro-NCAP voelen er toch dat we niet, uh, dat we een beetje verantwoordelijkheid moeten hebben. Ten aanzien van die discussie ook, hè? Die, die emissiediscussie. En wij zeggen van ja, we moeten eigenlijk meer op elektronica gaan inzetten. en niet zozeer meer op additionele structuur. wat, wat, wat AIS nu eigenlijk aan het doen is. Ja, ja, ja. Dus weer opnieuw metaal toevoegen aan de auto. Het is op zichzelf raar dat twee grote landen. of twee. ja, als je Europa als land mag beschouwen. zo verschillend denken dan over dit soort onderwerpen, vind ik. Ja, het is raar, aan de andere kant ook niet. want... Uh, Autoveiligheid wordt vaak gezien als een absoluut begrip. Dat is het natuurlijk absoluut niet. Absoluut het heeft het. helemaal te maken met welke, op welke wegen reizen, welke mensen reizen. Okay. Uh, daar liggen de prioriteiten. In Amerika liggen de prioriteiten toch iets anders hè. dan bij ons. Uh, 5000 uh, voetgangers doden. Dat is niet, eigenlijk niet heel veel ten opzichte van wat wij hier in Europa uh, mee te maken hebben. We hebben dus vandaar dat ja. ze daar niet zoveel aandacht aan besteden. Zie je? Dus ja. uh, dit heeft ook echt te maken met waar rijden die auto's rond, wie reizen ze. Wat zeker is, het gaat door. Het gaat door. Maar ja. waarom hebben ze nou ruzie? Die nou, waarom ze hebben ze ruzie? Omdat. Het was met name, geloof ik, Mercedes, die hebben Mercedes, van, Audi, BMW oh, zijn natuurlijk getest. En die hebben eigenlijk uh, die test nooit in hun interne specs uh, meegenomen. Nee. Uh, wat Ajaatjes altijd doet, is gewoon daar niet over praten. Uh, gewoon het, gewoon, het gewoon doen en dan de resultaten op het internet zetten en op tv. Ja, en uh, en dat is natuurlijk een beetje nullig voor, de, uh, voor maar, de fabrikanten. Maar contingente uh, uh, kopers gaan af op die resultaten van ja, de soort ja. ja. Dus het is heel belangrijk. Het is, het is een beetje uh, imago-schade die hier optreedt. Zeker omdat ze natuurlijk ook een Volvo getest hebben... die het, die het dan wel weer goed doet. Om, waarom? Ja. Omdat eigenlijk Volvo sinds de jaren 80 dit intern al heeft en al meegenomen heeft... Aan oh. Uh, er zit natuurlijk wel wat lobbywerk tussen Volvo en AHS achter. Uh, laten zo we daar het? eerlijk over zijn. Ja, ja dat geloof uh, ik. Nee, ik ook niet. Ik niet. Nee, zo zijn die Zweden nee, niet, je ook. niet joh. Nee, joh. Maar goed, het uh, nee, nee, nee, nee, nee, nee. eindresultaat is dat, dat de, de premium auto's... Die, waar iedereen ja. verwacht dat ze het veiligste eruit komen... eigenlijk in deze test niet zo goed doen. Hm. Nou, ik verwacht binnen goed goed. één voertuiggeneratie dat dat opgelost is. Uh, zo moeilijk is het niet. Nou, uh, eigenlijk is het de bedoeling om die auto gewoon af te ketsen. Hè? Want je kunt eigenlijk heel weinig doen. er zit heel weinig structuur daar in die plek. Dus je moet die auto gewoon eigenlijk afketsen. En dan komt het allemaal wel goed. Oké. Okay, ja. uh, Miriel, met jouw welnemen gaan we even voort naar onze nieuwe gast. Die is aangeschoven. Niemand minder dan de legendarische Brabantse autojournalist Mario Vos. Ja. Uh, Mario heeft namelijk vorige week gereden met de nieuwste Jaguars in Birmingham, als ik het niet vergis, Mario. Ja, en, uh, bij wijze van rijimpressie... jij gaat ook wat klank- en lichtbeelden verzorgen... en lawaai maken, de geluid, de geluiden oh, nadoen. Uh, wat is het voor auto? Wat zijn het voor auto's? Het is een, officieel heet het een facelift van de Jaguar XJ. Dat is die grote, sleek-gevormde... Ja, de grootste Jaguar die er is. Deftige Jaguar. De, ja. Deftige Jaguar. Um, Die is alleen aan de buitenkant niet veranderd. Aan de binnenkant zijn wat kleine dingetjes veranderd. Er zit onder andere een nieuw uh, audiosysteem van Meridian... Dat is uh, onderdeel van de samenwerking die ze met uh, Lentrover hebben, want die hebben dat systeem ook al. Ook al. Ja. Dus we nemen afscheid van Bouwers en Wilkins, maar belangrijker is dat er nieuwe motoren zijn gekomen. En die zijn, laat me, uh, laat me rijden, raaien: uh, zuiniger, sneller, stiller, economischer, uh, ja. en goedkoper. Ja, ik had het ook kunnen bedenken. Ja, ja, ja. Nou, snel niet, maar. Ze zijn, wel, ze zijn wel zuiniger en stiller en veel economischer. En waarom is dit nou zo'n groot nieuws? Nou, Jaguar had drie motoren in de XJ. Een ja, dieselmotor, een 3 liter dieselmotor en twee 5-liter V-8-motoren. Klinkt best onzuinig. Dat, klinkt best, en dat was ook onzuinig. Klinkt ook en, leuk? Ja, <laughs> dat, dat wel ook wel onzuinig onzuiniger. is altijd leuk. Ja. Ja. <laughs> Ik kan erover over meepraten. Maar um, de nieuwe motor is dus een 2-liter, viercilinder turbomotor. Die is dus. Uh, meer dan de helft kleiner dan die 5 liter V8. Ook ja. de helft van het aantal cilinders. En hij uh, levert ook de helft van het vermogen, 240 pk. En dat klinkt beperkt in zo'n gigantische auto. Ja, maar als, je, als het je niet verteld wordt vooraf... en je rijdt weg en je rijdt gewoon een beetje normaal... dan merk je er echt helemaal niks van. Dat meen je. Ja. Alles doet het goed. Alles werkt gewoon... Uh, het is nog steeds leuk. Het is nog steeds ontzettend leuk rijden. Okay. En wat ook nieuw is in de XJ6... is dat er nu allemaal acht automaten in zitten. Oh wacht dus even. XJ6 automaten... zeg je nu? De... XJ. XJ. De XJ6. Nee, is 6, nee 6, 6 is... Uh, sorry. Is over. Dus Jaguar XJ, ja, vier slinder, Vier slinder. Ze hebben ook nog een zes geïntroduceerd. Een drie liter zes cilinder supercharge. Die is weer wat sneller. Voor de, de mensen toch weer zes cilinders willen. Ook kan toch. Ook zuiniger, ja. Ja, een heel stuk oh, zuiniger. Ja. De wereld, het het ja. aardig van die viercilinder ja. turbomotor turbo is, is dat we die eigenlijk aan de Chinezen te danken hebben. Aan de Chinezen? Aan de Chinezen, hij is namelijk ontwikkeld voor de Chinese markt. Daar is hij als eerste uitgebracht. Voor de XGA. Alleen toen hebben ze bij Jaguar gezegd van we brengen hem ook naar Europa. Want die vinden zuinigheid tegenwoordig zo belangrijk. Hm. En in China is hij eigenlijk gekomen omdat Chinezen helemaal niks met motoren hebben. Die willen alleen maar een grote auto. Ja. Ja. Omdat ze dan zo ver mogelijk van de bestuurder af kunnen zitten als ze gereden worden. Daarom is dat zo interessant. En, en, en wat, heeft de, de, wat heeft het voor gevolgen, een viercilinder? Overigens, Audi en Mercedes doen het al. Hè, in ook in de grote S-klasse ja. en de Audi A8 zitten ook al viercilinder. Ja, bij, bij Audi, Audi zit een viercilinder in de A8 omdat ze een hybride systeem hebben. En dat is gebaseerd op een viercilinder benzinemotor met een elektromotor. Dus ja. dat is niet ja. Ja. wel vergelijkbaar, maar ook weer een beetje niet. Mercedes heeft ook een 4 motor, alleen dat is een turbodiesel. Dat is, een, het is waar, dat is een diesel, ja. Dus dat is ja. ook niet helemaal vergelijking. Bovendien dus zijn de, deze beide auto's door dat systeem, de diesel is zwaarder dan een benzinemotor En hybride voegt ook gewicht toe. En de Jaguar is gewoon 200 kilo lichter dan, dan een S-klasse. En dan een Audi A8. Ja. Opvallend dat jij zegt dat het dus heel goed kan qua prestaties ja. en qua, qua zwifterigheid van, uh, van het model in zo'n grote auto. Maar wat heeft het voor gevolgen in verbruik en vooral prijs? Okay. Ja, ja, je kunt nu een, een, een XJ kopen voor 89.990 euro. Dus, uh, dat Nog een keer? 89.990 euro. 90 min. Een ja. forse verlaging. Dus. Dat is fors minder dan, dan de 104 of 105.000 euro. voorheen was. Ja. Daarmee zijn we er, Michiel, Mario Vos, Henrik Stolwijk, doorheen voor vandaag. Deze Bas van werveloze uitzending volgende week hebben we er weer in. Dan zit op de plaats van Henry Stolwijk Huubstapel. Stapel. Ik kan u alleen nog, dank voor jullie komst. Ik kan jullie alleen nog verwijzen naar Twitter en Facebook, luisteraar. Tros Autoshow en natuurlijk naar onze site www.tros.nl slash autoshow en daar kunt u deze uitzending dan weer terugluisteren. Vragen en opmerkingen naar autoshow@tros.nl. Straks gaan de collega's van Opium hier verder. Nu eerst het NOS Journaal met Brigitte Finch. Radio 1, het NOS Journaal.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 Het dodental bij een gasexplosie in de grootste olieraffinaderij van Venezuela. Is opgelopen naar 19. En zeker 50 mensen raakten gewond. Volgens de staatstelevisie is de situatie onder controle. En is er geen gevaar meer voor extra explosies. Dat zijn ze, de hoofdpunten van het nieuws. AWB verkeersinformatie: files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Knoop het Hoevenlaken, 3 kilometer. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam... na een ongeluk bij Hoofddorp, 4 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. De A12 van Utrecht naar Den Haag is bij knooppunt Gouwen... nog steeds helemaal afgesloten na een ongeluk. Er staat nu 4 kilometer file. Het verkeer richting Den Haag kan vanaf Bodegraven omrijden... via Alfa aan de Rijn over de N11. Op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland... bij Nieuwekerk aan de IJssel op, 3 kilometer. En een stukje verderop bij knooppunt Kleinpolderplein, 5 kilometer... En door werkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij Knoop het Hooipolder, 2 kilometer. Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazin van de AVRO. Hans Smit. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Opium vanuit misschien wel het grootste bordeel van Amsterdam. Want uh, de musical Jap Jum staat momenteel te repeteren in de grote zaal. Wij zitten daar toch enigszins van verwijderd. We distancieren ons daar min of meer van. We zitten onder de nok waar we de regen, als die valt, het is even droog, uh, kunnen horen kletteren op het dak. U bent van harte welkom als u even wilt schuilen... als u op de uitmarkt bent en even een droge plek wilt opzoeken. En hier hoort u ook reportages van diezelfde uitmarkt. En nog veel meer. Philip Snijder over zijn nieuwe roman Het Geschenk. Daan Schuurmans in die auerkerk die staan in King Lear en ze zijn hier. De winnaars van de Amsterdamprijs horen we. Arthur Japin, hij zit hier al aan tafel. Rinske Wels over cabaret. 80 seconden, latente talent, ach, nog veel meer. En live muziek van de band die een prominente rol speelt... in veel gedoe om niks bij de Utrechtse Spelen. Gisteren nog op het Museumplein. De Uitmarkt stond open te blazen. Ach, hoe zei Jurgen Rijman dat ook alweer? Deze applaus, de beste big band van Nederland, dames en heren. De New Cool Collective. Straks nog veel langer. Dank jullie, heren. Tot straks. Wilt u reageren op dit programma? Dat kan. Opium.avro.nl, onze nieuwe site. Of twitter naar hashtag OpiumAfro of hashtag HansOpium. Opiums, culturele nieuwsoverzicht. Ja, één kraampje blijft uh, misschien wel erg leeg vandaag op de uitmarkt. Dat van Rainbow Pockets. De Rainbow Pocket gaat namelijk verdwijnen. Uitgever Maarten Muntinga die gaat maandag het faillissement van zijn bedrijf aanvragen. Jarenlang waren de pockets met de gele rug de best verkochte boeken van Nederland. Zo kon je voorheen, als je het echt niet meer wist, prima op een verjaardag aankomen met een Rainbow Pocket. Maar die tijden zijn voorbij, al dus Muntinga. Nu moet het groot en dik en, uh, en zwaar en duur zijn. De, de status is uh, veel meer naar de buitenkant te komen dan de inhoud. En dan hebben we natuurlijk e-book gekregen, wat natuurlijk een stukje van de markt wegpakt. De boekenmarkt in zijn geheel die slecht draait. Uh, dus dat zijn allemaal factoren bij elkaar die, uh, die niet bijdragen aan je succes. Er is nog een heel klein kansje dat het faillissement wordt afgewend. Rainbow Pocket uitgever Muntinga is nog in gesprek met een geldschieter... maar vraagt maandag wel het faillissement aan. Eh, ja, hoe zat het ook weer met geld aan het einde van de regenboog? Een bejaarde vrouw die zette de kunstwereld in Spanje deze week op de kop... door de restauratie van een fresco totaal te verknallen. De afbeelding Ecke Homo bevindt zich in een kerk... was door de vochtige lucht sterk aangetast... Het resultaat na de restauratie laat zich het beste omschrijven als een mengeling van een stripfiguur. Ik zag er zelf Lambiek in, van Suskin Wiske, en de schreeuw van Edward Munch. De vrouw in kwestie, Cecilia Jimines, onthoud die naam die zegt dat ze wel vaker dingen in de kerk repareerden de, de BBC vertaald. We've here. Did somebody tell you to do this? Yeah, of course. it was the priest. The priest knew it, he did. You did it secretly, didn't you? No, no of course not. Everybody who came into the church could see how I was painting. Ja, iedereen zag het en stond erbij en keek naar en verder was er voor de kunstwereld in Nederland goed nieuws of beter gezegd ietsje minder slecht nieuws dan verwacht. De bezuiniging op kunst en cultuur die vallen namelijk lager uit. Dat komt doordat de gemeente de helft minder snijden dan aangenomen was. En dat scheelt nogal omdat lokale overheden... de grootste subsidieverstrekkers aan kunst en cultuur zijn. In, to in totaal wordt er vanaf volgend jaar door alle overheden... samen een half miljard bezuinigd. Dat is 10% van het totaal. Deze week verloor Cultureel Nederland twee belangrijke mensen. De oprichter van de ijsbreker aan de Amstel en later ook het muziekgebouw aan het IJ. Hier in Amsterdam, Jan Wolf overleed op 70-jarige leeftijd aan de gevolgen van nierkanker. En daarnaast verruilde schrijver Willem van Manen het tijdelijke voor het eeuwige. De 91-jarige auteur schreef in 60 jaar 20 boeken waarvan de bekendste de onrustzaaier is. In 2004 kreeg hij de Constantijn Huygensprijs voor zijn oeuvre. En het kan heel goed dat u nog nooit van Vermaan Maan heeft gehoord. De gelauwerde schrijver had geen groot lezerspubliek. Volgens vriend en schrijver Wim Hazeu was dat een frustratie van hem. Ja, dat zeg ik volmondig, want toen hij de Huygensprijs kreeg... feliciteerde ik hem en hij had liever uh, 10.000 lezers meer gehad. Dat is natuurlijk wel heel vervelend, maar... Soms, en dat is de hele geschiedenis zo, wordt een schrijver pas ontdekt jaren na zijn dood. En ik uh, hoop, en ik vermoed dat het met Willem van Maan ook zo zal zijn. De band Twisted Sister heeft de republikeinse vicepresidentkandidaat kandidaat Ryan laten weten... dat hij met zijn handen van hun muziek moet afblijven. Paul Ryan gebruikte het nummer We're Not Gonna Take It in zijn campagne. Ja, het zijn zware tijden voor, uh, muzikale tijden voor Ryan. En toen hij zei dat Rage Against the Machine zijn favoriete band is... liet die band meteen weten daar niet blij mee te zijn. Paul Ryan is juist de machine waar wij tegen ragen, al dus de protestband. Ryan's Republikeinse baas Mitt Romney die maakt ook geen vrienden onder muzikanten. Hij mag het nummer Panic, uh, Panic Switch van Silverson Pickups niet langer gebruiken. En tot zover het nieuwsoverzicht. Dit is Opium. Arthur Chapein, wil je nog reageren op een van deze berichten die je net hebt gehoord? Nou, dat verhaal van die overgeschilderde fresco, ik heb hem inderdaad gezien. Ik vind het zo verschrikkelijk zielig voor die vrouw. Ja. Die heeft dat zo goed bedoeld. En, en die, al oh, gaandeweg, dacht ja, ze van... Oh, en die is oh, gaan oh, waarschijnlijk. Dus, Toen werd het alleen maar... Een, eigenlijk zit daar een roman in. Ja? Ik zit daar die een, een roman? kort verhaal, dat zeker. Is dat bij deze gekleed? Uh, nou, of? nee, ik weet niet. Nee, nog niet. Nee, iemand anders mag het ook doen. Maar het is zoiets dramatisch, eigenlijk. Ja, ja, ja. We gaan het over een andere, uh, ander boek. We hebben geen roman, maar een boek van Geert Mak. Uh, na boeken over Amsterdam, Friesland, het epos in Europa, heeft schrijver Geert Mack zijn grenzen nog verder verlegd. In Reizen zonder John op zoek naar Amerika treedt hij in de voetsporen van John Steinbeck. Die in 1960 de Verenigde Staten doortrok. Donderdag was de presentatie van de nieuwe Mak en opium was erbij. Het plan om die reis van Steinbeck eens dunnetjes over te doen bestond al heel lang bij Geert Mack. Het plan kreeg vaart toen. Uh... Toen ik me opeens realiseerde dat hij het in 2010 precies een halve eeuw eerder gedaan had. Dat was natuurlijk het moment om dan te kijken uh, met de ogen van Steinbeck van 1960 naar het Amerika van 2010. Dat is natuurlijk de grote grap. Autocadabernali. Nou, dit boek van, uh, van Steinbeck vond ik echt uh, vond ik heel goed. Ik heb, ik heb het gelezen. Ja, ik kan de kan luisteraar dat het echt, echt aardig om het te lezen. Dat heb ik een heel goed boek. Ik zou in de voetsporen van Ibn Battuta gaan. De Arabische ontdekkingsreiziger die door Noord-Afrika trok, Midden-Oosten. En tot in China kwam, volgens overlevering. Dat is allemaal niet waar hoor. Hij kon die tijd nooit zo ver gereisd hebben. Hij fabuleerde erop los. En het lijkt mij interessant om in zijn voetsporen bijvoorbeeld die zijderoute nog eens over te doen. Anniet van der Zeil, in wiens voetsporen zou jij als schrijver willen treden? Ik zou heel graag in de voetspoor willen treden van Freya Stark. Dat was een uh, Engelse ontdekkingsreizigste die aan het eind van de 19e eeuw in de Uppie met een karavaan met ezeltjes uh, door Afrika trok. Geweldig leven, zou ik zo over willen doen. Gaat het nog eens gebeuren? Je weet het nooit. Jij vraagt het nu, je bent misschien op een idee. In Europa leidde tot een mooie televisieserie bij de VPRO. Zou het kunnen dat deze reis ook uh, op televisie komt? Nou, dat laat ik in handen van de dames en heren en jongens en meisjes van de VPRO. Want die hebben daar het meeste verstand van. Eh, ik ben een schrijver, ik vind het hartstikke leuk als het komt. Ik doe er graag aan mee. Maar eh, dat laat ik aan de krachten over in, eh, ja, in de velden van de televisie. Nelke Noordervliet. Wat ik ook een hele leuke vind, is Alexandrine Tinnen. Dat is een 19e eeuwse vrouw. Die in de tijd dat dat nog helemaal niet gebruikelijk was, in haar eentje een reis maakte door Noord-Afrika. En de, de, de hele Sahara doorkruiste, de Touaregs, Egypte, overal. En daar een verslag van schreef. Kijk, een vrouw die dat lef heeft om iets te doen wat geen andere vrouw mag doen en kan doen. Ja, zo'n vrouw, daar zou ik in de voetsporen van willen treden. Adrian van Dis in wiens voetsporen zou u willen treden? In de voetsporen van Flaubert. Ik ben al eens naar zijn huis in Rouen geweest. Daar heb je de brullam waar hij op en neer liep... en hard op zijn eigen werk voorlas, om te horen wat dat goed klinkt. Maar dan mag ik ook naar Noord-Afrika, alle bordelen langs. Dus ik, ik moest al mijn neukend door Noord-Afrika moeten begeven. Maar het lijkt me een geweldig voetspoor. In wiens uh, voetstappen zou u nu willen stappen? Niemand. Zeker. We hebben het niet meer zo nodig. Nee, gewoon mezelf hoor. Dat is meer dan genoeg. Veel over Amsterdam geschreven in het verleden. Uh, Friesland, Nederland, Europa, nu Amerika. Het wordt steeds groter. Wat is het volgende plan? Misschien wel een 17e eeuwshuis van 300 vierkante meter in Amsterdam. Gewoon weer heel klein. Gewoon weer terug naar de 17e eeuw. Gewoon iets heel anders. Al dus Geert Bak. Daar moeten we dan maar weer op wachten. Intussen hebben we die uh, meer dan 500 pagina's van reizen zonder John... op zoek naar Amerika nog. Het boek is verschenen bij uitgeverij Atlas Contact. Ze staan al 18 jaar bekend om hun unieke mix van jazz, dans, Latin, salsa, afrobeat en boogaloo. Deze funky in dansbare achtkoppige formatie... weet zaal na zaal naar het kookpunt te brengen... totdat het zweet van het plafond druppelt... en er geen voet meer vast op de grond blijft staan. Hier zijn ze met hun eerste echte nummer Voodoo Surf de New Cool Collective Liefrenger van je wel, zodat je denkt, er gaan. elk moment kunnen ze verder gaan. Maar dat is niet het geval, dat doen ze later weer. Uh, uh, de band uh, speelt een belangrijke rol in de voorstelling waar we het nu over gaan hebben. Veel gedoe om niks. Een spectaculaire voorstelling die uh, de Utrechtse Spelen heeft opgebouwd... in de Schouwburg van Utrecht. We zijn als uh, publiek gasten op een huwelijk met een uh, feestband... in het midden van de dansvloer en de acteurs die zich tussen het publiek mengen. Het is uh, de comeback van een acteur die al 26 jaar niet meer op de plank had gestaan. En het debuut van een bandleider... Met zonder bril Thans, die ineens in een theatervoorstelling terecht is gekomen. Arthur Japin en Benjamin Herman. Benjamin die schuift nu aan ja, met zonder bril er... op. Uh, is het laat geworden vandaag, Tof? Het is heel laat geworden. Ik weet dat ik naar bed ging dacht: dacht nou, ik kan nog een uurtje slapen. En dat is uh, een paar uur geleden. En onze tourmanager stond aan mijn deur te bonken. Net. This is rock and roll. <laughs> Ja, maar het is lang geleden dat ik me heb ja? verslapen. Het is heel lang geleden. Ja. Nou, treffen wij het eventjes. Ja. Ja. Daar moet ik dus avond en avond mee op toneel zitten. Ja. Dan ga je, kan je iets begrijpen ja. van mijn... Van mijn leven. Ja. Ja. Ik kan vertel, alleen zei... maar zeggen: schokkend. Diep, diep schokkend. Mijn excuses. Ja, ja, Excuses aanvaard, je bent op tijd. Het is een bedoel... tekst uit het stuk, hoor. Ja, ja. Maar, ja. Ja, overigens. Uh, want hoe bevalt het, die samenwerking met zo'n zo zo zo uh, ja, dus projectiel? Het als... is, nou ja, tot nog toe was het geweldig. Ja, want hij moet vanavond toe. ook nog. En ja. leert, het is goed dat het geen tv is, want het ziet er niet uit. Maar nee. hij Ja, maar ik kan altijd presteren. presteren. We zetten, zetten zo even en... een foto op de ja, site. Ja, ja. Willen, nee, er komt er niemand meer. Nee, maar uh, nee, het, het bevalt me heel erg goed. Nee, het, ik heb een, um, een, een rol die een beetje buiten de rest van het stuk staat. Heel erg geïsoleerd. En op een gegeven moment tijdens de repetities... Uh, hoorde ik die uh, saxofoon van hem. En ik dacht, nou, dat is de enige die mij begrijpt. sindsdien hebben wij een heel klein beetje... Een, uh, uh, een band in stuk hebben ja, een, hebben geleid? Je ook, in feite, ah, je, ja, ja, zeker. ja. Je bent, je bent bijna een beetje, uh, soort, soort nar, had ik het idee. Ben je min of, of, moet ik dat? Uh, ik mag het hopen, ja, dat ja. is wel een mooie rond. Ja, ik... want hoe is dat voor jou? Je, je kwam toen je acht was, kwam je naar Nederland. Had jij uh, in in Engeland had je, heb je nog een ding met Shakespeare? Uh, krijg je dat uh, via het uh, jeugdinfuus in? Als, en nou, als klein, het is wel in, in Engeland, is het wel een soort van uh, je. Je uh, hoort bij je opvoeding. Dat is anders dan in, in Nederland. Aha. Uh, mijn moeder die is ontzettend blij dat we Shakespeare doen. En ze, ze is ook geweest, ze vond het prachtig. En um, ja, het is een soort iets wat, dat hoort gewoon bij hoe je, ja, je wordt opgevoed. En de, ik vind het heel leuk om er deel van uit te maken nu. En wij met de band zijn ook super trots dat we met zulke waanzinnige acteurs uh, ja. samenwerken. Mensen als Peter Bolhuis, uh, Sander Vogel, uh, ja. Artus Japen. Ja, precies. Ja. Ja. En het is waar wat Artie zegt. Uh, we hebben wel een soort klik in het toneelstuk. Tegelijkertijd, je, je moet natuurlijk heel, heel dienstbaar zijn... Uh, uh, want je bent weliswaar de band die speelt op, op, dat, uh, op, op dat feest... maar je bent tegelijkertijd ook onderdeel van een voorstelling. Dus je moet, de, je moet de regie in feite uit handen geven... Ja, maar dat is, is voor dat? ons ook wel heel leuk als band... om een keer uh, met een regisseur te werken. Want dat hebben we natuurlijk nog nooit meegemaakt. Uh -huh. Dat is ook uh, dat is niet gebruikelijk als, uh, als bandje. Dat iemand gaat zeggen wat je moet doen. Dus het is voor ons heel bijzonder om met, uh, met Jos uh, te die, werken... Ja. en, en uh, daar te staan in de Schouwburg. En Wim Sellers, die een uh, soort uh, uh, de muzikale regisseur is... die heeft... Uh, Dingen aangedragen of die heeft ons uh, muzikale uh -huh. um, dingen gegeven die we, die we hebben uitgewerkt als band. En dat is eigenlijk uh, het is heel goed, hij heeft heel goed uitgepakt. Ja. Maar jullie staan er ook heel erg open voor, ja. zie ik. Ik bedoel, ja, want dat is echt moet, leuk Dat, om dat te moet doen, ook van, wel, van. lijkt mij. Ja. Want ja. Uh, wat ik zeg, je moet de regie uit handen geven. Ineens uh, zijn jullie onderdeel van een grote geheel... terwijl je altijd schittert als band op het podium. Ja, ja. Nou, dat doen ze nu ook. Doen ze nu dat ook. Doen ze maar nu, nu, nu ook. moeten ze dingen doen. Ja. We graven dus een ik elke avond naar te kijken waar ja. ze in meelopen. Ja. Dat ja. doe je echt vol overtuiging. En helemaal ook in spel. En ook uh, reagerend op de, op de acteurs en zo. Dat, ja. Ja, dat, ja. Dat, dus volgens mij vinden jullie het ook echt, uh, echt ja. heel leuk. Ja, het is voor ons heel bijzonder om te doen ook. Ja. Juist omdat we geregisseerd uh, mm -hmm. we zijn ja. Ga je dit uh, voortaan, als je gewoon een gig doet... ga je dan ook een regisseur meenemen? Is het zo goed bevallen uh, zelfs? Dat weet ik niet. <laughs> Dat moet je even overleggen met de band waarschijnlijk, ja. Ja. Aan de andere kant, Arthur, voor jou zit natuurlijk ook... Uh, uh, normaal de regisseur van je eigen schrijfwerk. Uh, moet je ook in ja, de ja. ja, Hoe is dat ja. bevallen? Nou, dat, maar dat was ook zeker het avontuur wat ik hmm. zocht... Um, ik, ik hou ervan om als ik een, een boek uh, klaar heb... om nee, een hele andere uitdaging te doen, een heel ander avontuur. Dus ik wilde ook echt me gewoon vanaf het begin van dienstbaar opstellen... en gewoon even kijken hoe dat ook weer was. Uh, ook in zo'n groep acteurs, want ik ben natuurlijk altijd alleen in mijn hoofd. Mm -hmm. Dus dat vind ik best ingewikkeld om met heel veel mensen te zijn, heel lang. Dus ik, ik druk me ook af en toe en ik, ik woon vlak bij de schouwburg, Dus Ik ga af en toe, als zij samen gaan eten, dan ga ik stiekem naar huis. Om ja? gewoon even een uur in mijn eigen hoofd te zijn. Ja. Dat heb ik, heb ik gewoon nodig. Uh, Um, en die discipline op te brengen, wat ik heerlijk vind. Dat maakt het in mij ook een soort energie los... die ik uh, ja, normaal niet herken bij mezelf. Ja. Dus uh, ik vind dat ook erg prettig. Ja. Ik las vandaag in het uh, Hollands Dagboek in NRC dat je zei... het is eigenlijk logisch dat het op dit moment op mijn pad kwam. Nou, toen die vraag kwam te doen, ja, klonk het dat je denkt... oh ja, maar natuurlijk, dat moet nu gebeuren. Nou heb ik dat heel vaak... Ik, ik, Heel veel dingen die mensen me vragen, ik... oh ja, leuk. En dan moeten mensen hem soms terugfluiten... want anders sta ik de kankanten dansen op de dam. Maar, <lacht> Daar ben je uh, voor vragen. Ja, ja nou, goed. <lacht> kijk, dat nou, gaan we doen. Uh, maar... Uh, ja, het, het, het, het, het theater kwam op allerlei manieren in mijn leven terug in. Via mensen van vroeger die terugkwamen en, en, en projecten die ik, waarvoor ik gevraagd werd. Mm -hmm. Ook in mijn boeken, uh, Vastlaf, uh, de, de danser, uh, staat natuurlijk op het toneel. In mijn nieuwe boek uh, gaat over iemand die in het theater staat. Uh, en nou ja, daar kwam dit bij. En zelfs nu, zoals de... Zoals de het thema van het feest... en zelfs de rol die ik nu speel... lijkt enorm op de rol in het boek... van iemand die eigenlijk opgesloten zich in, zit in zichzelf... En, en naar de feestelijkheden buiten kijkt. Dus uh, ja, dat klopt op, op heel dat, veel manieren. Dat klopt. Het boek heet overigens... maar buiten is het feest. eind september komt het uit. Ja. Uh, uh, in de voorstelling speel jij ook inderdaad iemand die buiten dat feest staat. Ja, je ja, bent ja. een uh, Dom John. Uh, zo, ja, het een is een beetje een is slechterik. De enige slechterik in het stuk. Lekker hè? Uh, hartstikke leuk om te doen. Jazeker. Uh, nee, iedereen is alleen maar verliefd en leuk en, en, en schattig. En hij is niet geaccepteerd vanaf uh, zijn geboortrijk. Hij is in stukken in een bastaard. Uh, moet er altijd mee met de prins, maar heeft geen enkele macht en geen enkele. Uh, en, en vanuit die, die, die, die woede, als hij denk je, ja, ik, ik word niet gewaardeerd. Dan zal ik ook zorgen dat jullie ook niet gewaardeerd worden. En uh, zorgen dat jullie geen plezier hebben. En hij gaat dwars door die. Uh, probeert al die liefdes te verstoren. Mm -hmm. en, uh, en inderdaad, het is hartstikke leuk om te spelen. Ja, Weet je mee? was in het begin een beetje bang voor mij. Ook Volgens mij. <laughs> ja, ik vertel. <laughs> of het ook heel dreigend op hem af. Maar, nou, maar ja. wij zijn als, als band niet gewend dat uh, uh, mensen om ons heen in één keer kunnen veranderen van personage. Het is echt weird, is dat. Als, uh, als je merkt dat een acteur in een keer in zijn rol schiet. Dus ik was, in het begin was ik van een Arthur uh, best wel bang Want bij die... Arthur, Arthur kan dat nog, nog steeds als geen ander bedoel ja, je? Ja, dat, uh, hij kan, uh, ja, nou, ja. Ja, dat, en, dan zit je, rijden, op een moment zit je aan de koffie met iemand in uh, en uh, vervolgens <lacht> moment heb is het een slechterik. Is ja, echt, uh, maar raar. inmiddels, nou ja, dat was echt vrij snel... maar ik bedoel, hij met zijn sax gaat er dan ook weer tegenin. Dat is één zin die ik echt boos tegen hem schreeuw. Dan kom, schrijft hij net zo hard terug met yes, ja. zijn Zijn dat uh, soort dingen uh, zijn die ook uitgeschreven, Benjamin? Of is dat een kwestie van vrije improvisatie? Is nee, dat, is, van... Van... dat zijn we gewend. Wij, wij zijn natuurlijk mm -hmm. uh, gewend om te improviseren. Dus wij kunnen daar goed op uh, inhaken. Dat is ook heel leuk ervan dat we die vrijheid hebben. Ja. Het is niet... Alsof we bij een musical zitten en we hebben een. een, een Zo je bladmuziek voor ons neus. Uh, ja. We kunnen wel reageren op de situaties. Ja, ja want in hoeverre. Kijk, spelen is, is toch elke avond weer hetzelfde doen, min of meer. Want anders breng je je medespelers behoorlijk in de problemen. Ja, het is dus elke avond ook wel weer een beetje anders. Maar die, de, de, de tekst die staat, die staat ja. natuurlijk. Ja, en is dat voor, heeft... voor jullie, voor de muziek ook uh, wel de enige vrijheid die je hebt? Of? Ja, nou, er zijn bepaalde momenten waar we uh, kunnen echt kunnen reageren op uh, situaties. Mm -hmm. En dat is heel leuk. Want het, je merkt toch... Um, ook met, met acteurs... dat sommige mensen... hebben een bepaalde avond een betere avond... dan de andere. En als iemand echt aan de vlammen is... dan worden wij, wij daar ook door geïnspireerd. Dus dan gaan wij ook echt... Uh, een tandje hoger. Yeah. Um, maar in principe staat natuurlijk... de tekst staat vast. Maar dat is net als met klassieke muziek. Het, het zijn... Uh, de kleine dingen die, uh, die mensen toevoegen aan een ja, rol... Waar, ja. waar, het, uh, uh, waar het door gaat leven. Mm -hmm. En er is nog zoiets als de choreografie in dit geval. Want jullie kunnen als acteurs je vrij door het publiek heen bewegen. Zijn dat ook patronen die vast liggen of uh, dan je weet ook... natuurlijk het punt waar je vertrekt en waar je heen moet mm -hmm. maar uh, nee ik heb ook inderdaad een scène waar je helemaal tussen het publiek loopt en dat is elke avond wel anders en, en dat het is lijkt... heel goed opletten dat je op juist het juiste moment uh, want soms staat het ook erg vol want dan komen veel mensen dus soms ja. kan je er bijna niet door uh, dat je zorgt dat je wel bent waar het licht is zometeen waar je die scène moet gaan spelen ja. maar tot nog toe het steeds goed en, en dat, dat loopt ook dat loopt dus ook inderdaad steeds goed uh, gebeuren er rare dingen onverwacht of dat mensen je aanklampen van hey ik heb je laatste boek geschreven gelezen of uh, uh, okay. nee bij mij doen ze dat niet maar wel bij een aantal acteurs die de mensen al verwelkomen bij het binnenkomen. Dat, daar is het wel eens gebeurd dat iemand zei van. Uh, en dat is lastig voor een acteur, natuurlijk. Ja, wat moet je ook ja, Want je moet in je rol blijven. Je ja. kunt mensen toch ook niet, niet niks zeggen. Dus nou, ja. ik weet dat een aantal mensen daar een pakje last van hebben. Ja, maar dat vind ik ook leuk aan het stuk. Is dat, dat mensen komen binnen, binnen en ze staan gelijk tussen de acteurs. Het is, uh, ja. het is niet dat je, in, in, uh, in, je een stoel aangewezen krijgt mm -hmm. en je. Ja, je blijft daar de hele avond zitten. Maar je kan gedurende het hele stuk kan je rondlopen. Ja, je kunt naar de bar, je kunt de ja. drank halen, et cetera. Maar als een stuk helemaal loopt, dan zijn mensen er ook wel zo in. Dan, dan spreken ze je niet meer zomaar aan, mm. hoor, volgens mij. Dan, dan ben je ook in je rol. Ja, Maar je, je danst wel met ze, of je nodigt ze uit. Of ik vraag ja. ze of mensen het met van vinden. En dat... Uh... En dat was ja. in het begin best wel wennen. De eerste keer, de eerste avond, dat schreef ik ook in het NRC, uh, ons, ons dagboek. Een mevrouw die ineens een hele intieme scène van mij... met Floris van Kerk... Uh, ineens een vrouw met twee kolenblikjes die er dwars doorheen loopt... en een <laughs> beetje ingevangen in het licht ja. stond... en niet meer voor <laughs> en achteruit durfde. Dus dan spreek je eraan aan. nou, je zit ook in het complot. En, ja, maar dat mooi. gebeurde in Shakespeare's tijd ook natuurlijk. Ja, dat gebeurde ja, alles geloof, in de theaters. Goed, ja. dit, dat is best wel ja. heel spannend. Ja. Ja. Ja. Uh, die kan, kan dat gaat er komen nog op de Ik, uh, we gaan, ik ga zo eventjes... Uh, als ja. Me gaat begeleiden, gaan, dan ga ik dat Ga even overleggen. Ja. Goed, dank jullie wel uh, dat jullie er waren. Veel goed om niks van de Utrechtse spelers uh, in de regie van Jos Team met Jeroen, De Man, Sanne Vogel en anderen tot, uh, tot met 6 september te zien in de Utrechtse Schouwburg, die helemaal is verbouwd. Alleen daarom al is het zeer de moeite waard om er naartoe te gaan. Opium is zo dadelijk na het journaal van 3 uur bij u terug. Tot straks. Opium. Aanvoormiddag op. bent u welkom op de best tribune.